4 uur. Dit is Radio 1 met Ger Jochems en Tessel Blok. Wat gebeurt er in de Tweede Kamer als er een kabinetscrisis dreigt? En heeft de coalitie nu wel of niet aangepapt met D66? Dat straks in de villa. Nu is het NOS Journaal met Marjan Koek. Paus Franciscus heeft de wereldleiders opgeroepen om tijdens de G20-top... opnieuw te zoeken naar een diplomatieke oplossing voor het conflict in Syrië...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 Het Openbaar Ministerie en de politie zeggen grote GBL-handelaren op internet de wacht aan. GBL is de grondstof voor de populaire en gevaarlijke partiedruk GHB. Het OM over deze actie. Wat we vooral willen bereiken is dat uh, de verkoop, de handel in uh, GBL, ten behoeve van de productie van, uh, van drugs, van GHB, dat uh, die handel wordt, uh, wordt stilgelegd.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 Op Paleis het Loo krijgt koning Willem-Alexander rond deze tijd het eerste exemplaar uitgereikt van het boek Mijn Droom voor ons Land, Inspiratie voor de Koning. Het boek is een nationaal geschenk voor zijn inhuldiging op 30 april. In het boek zijn 300 toekomstdromen van Nederlanders gebundeld. Hans Weijers, voorzitter van het Nationaal Comité Inhuldiging, zei in zijn toespraak dat het boek bedoeld is om de koning te inspireren bij de invulling van zijn ambt. Maar het boek dient ook als stimulans voor alle Nederlanders om ondanks de crisis positief na te denken over de toekomst van het land. Bij de uitreiking waren naast koningin Maxima ook enkele tientallen inzenders van dromen aanwezig. In de beeld is er rond half drie vanmiddag een temperatuur van 30 graden gemeten. En daarmee is het vandaag een landelijke tropische dag. En dat komt in deze tijd van het jaar niet zo vaak voor, zegt weervrouw Willemijn Hubert. Ja, dat is... Niet uniek, maar wel een bijzondere situatie. Want we zitten natuurlijk in september, 5 september is het vandaag. En zo vaak komt het in de beeld nou ook weer niet voor... dat in september de temperatuur op 30 graden of net iets meer uitkomt. En sterker nog, de laatste keer dat het in september voorkwam... dat het een landelijk tropische dag werd, was in 1991. Dus dat is al heel wat jaartjes terug. En sinds het begin van de metingen in de beeld in 1901... werd in september 15 keer een tropische temperatuur gemeten. Ja, het weer dan. Het is zonnig en droog met temperaturen van 24 tot 30 graden. Morgen eerst ook zonnig, later meer wolken. En in het zuidwesten kan er tegen de avond een regen of onweersbui vallen. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan, die dus zou ja, nou in de file zitten, zeg. Nou, inderdaad. Nou, gelukkig hebben de meeste mensen airconditioning. Maar toch, in Noord-Brabant is, uh, is het wel mis. Want op de A4 Antwerpen richting Bergen op Zoom... daar vloog een vrachtwagen met hooi in brand. En dat uh, branden flink zijn bezig met het opruimen. Tussen knooppunt Makkiezaad en Hogerheide is de rijbaan dicht. Het loopt vast op de A58 vanuit Vlissingen voor Hogerheide 7 kilometer. De A67 Eindhoven richting Antwerpen is ook dicht bij knopend De Hocht... door een uh, flink ongeluk. Het verkeer... Richting Antwerpen kan het beste omrijden via Tilburg en Breda over de A58 en de A16. Na de ster gaat de villa verder. Tot zo.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 Dit is radio 1. Villa VPRO. Tessel de Blok en Ger Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO vanuit Den Haag aan het Binnenhof. Straks ons politieke panel. Eerst dit: Politiek, Politiek, Politiek. Ik kijk niet en ik zie niets. Het parlement, het spel en de knikkers. Politiek, Politiek. Ik praat niet. Zeg niets. Aflevering 19. Ik kijk niet dus ik zie. De crisis. In de nacht van 19 op 20 februari viel het kabinet Balken en de Vier. Een kabinet van ChristenUnie, CDA en PvdA. Aris Slop, u was toen destijds al fractieleider van uh, de ChristenUnie. De crisis, die crisis over Oeroesgan, zag u die die nacht aankomen? Ja, want het was al maandenlang natuurlijk een onderwerp... waar we heel intensief mee bezig waren. En uh, de sfeer werd wel steeds onaangenamer. Het duurde te lang, er werden geen besluiten genomen. En Men praatte maar, en men praatte maar. En ja, in die nacht is dat eigenlijk tot een uitbarsting gekomen. Zo'n crisis. Uh, u heeft als uh, uh, Kamerlid voor de ChristenUnie... er meerdere meegemaakt, meerdere vallen van kabinetten. Wat gebeurt er op zo'n dag tijdens zo'n crisis? Nou, ik kreeg in ieder geval van mijn eigen ministers, André Rauvoet, in het bijzonder kreeg ik wel uh, heel duidelijk signalen door van uh, het begint nu al erg hoog op te lopen. En dan uh, kun je eigenlijk niet veel meer dan uh, contacten onderhouden met je eigen bewindspersonen die in uh, Schorsingen mij op de hoogte hielden of via de sms uh, vertelden wat de stand van zaken was. En, ja, in de, in de loop van de avond werd steeds meer duidelijk: van... Het is ook beter dat ik zelf daar wat in de buurt ga zitten. Dus ik ben in de loop van de avond met mijn voorlichter via een zijingang, want er stond natuurlijk enorm veel pers voor de, voor de hoofdingang, ben ik via een zijingang uiteindelijk algemene zaken naar binnen gegaan. En door een van de beveiligers uiteindelijk naast de treffenzaal neergezet waar ik urenlang heb gezeten. En. Ik hoorde overigens ook wel geluiden vanuit de treffenzaal. Dat is, mag natuurlijk eigenlijk niet meer. Ik zat ernaast en er werd af wel met stemverheffing uh, gesproken. En ja, op een bepaald moment uh, kreeg ik dus ook het signaal door van uh, het is klaar. Als we kijken naar die crisis, um, welke sfeer hangt hier dan op zo'n moment dat zo'n kabinet dreigt te vallen? Zie je die oppositieleden op de puntjes van hun stoel zitten? Ja, inderdaad. Want kijk, er waren live uitzendingen. Er stonden rijen journalisten voor de deur. Ik werd helemaal plat gebeld. Ik nam niet op. Want ja, dat heeft geen zin. Maar iedereen probeerde je te bereiken. En ja, er is enorme spanning. En je volgt natuurlijk de berichtgeving ook wel. En ja, dan bedoel Femke maar toen nog in functie. Ja, die zag je al de commentaren geven. Uh, Mark Rutte als uh, oppositieleider uh, stond natuurlijk ook voor de camera's te vertellen... dat het beter was dat het kabinet uh, wegging en dat het dan allemaal beter zou gaan worden. Nou, dat hebben we ook gezien in de jaren daarna. Uh, uh, een enorme dynamiek komt op gang en je voelt het. en uh, Je bent er zelf onderdeel van en je merkt dat je eigenlijk op een uh, glijbaan zit. Uh, uh, dat het gewoon niet meer te houden is. en uh, nou ja, Dat is dus ook uiteindelijk... Uh, het resultaat geweest. Het was niet mee te houden. Als je kijkt naar dat moment van die crisis... Hè, de pest duikt er bovenop. Uh, terecht natuurlijk, er is iets aan de hand. Die informatiestroom die dan op gang komt... probeer je die nog te corrigeren? Probeer je die op dat moment ja, te veranderen? Ja, dat is heel lastig. Uh, kijk, als er eenmaal een dynamiek ontstaat van... het is niks meer en het wordt niks meer... En sommigen zeggen dan mij, het was ook niks. Uh, dan, uh, en, en dat is wel de brede opinie. En iedere keer wordt dat bewijs van spreken bevestigd. Uh, door uh, misschien wel ook de daden die vanuit de coalitie uh, plaatsvonden. Als het niet goed gaat, uh, dan is het heel lastig om dat nog een uh, positieve uh, wending te geven. Als ik nu kijk bijvoorbeeld hoe het zich ontwikkelt rond uh, dit kabinet, dan uh, zie je ook gewoon een aantal mechanismen al ontstaan in de media voortdurend uh, slechte commentaren... bijvoorbeeld over de afwezige minister-president. Uh, het feit dat uh, uit allerlei peilingen blijkt... dat een grote meerderheden van het volk uh, niet uh, wil... dat het kabinet uh, verder gaat met lastenverzwaren. Peilingen waaruit je ziet dat de coalitiepartijen... tot op een dramatisch, voor hen, dramatisch niveau uh, zijn uh, teruggezakt. Uh, als ze daar niet iets stevigs, eendrachtigs... gezamenlijk tegenover stellen... Uh, dan lopen zij uh, dezelfde risico's dat op een bepaald moment... Uh, het opeens uh, wel uh, op de glijbaan uh, terecht gaat komen en uh, ook afgelopen is. Dat was een bijdrage van Klaas Dentek. Het Vragenuur met vandaag... Groene Amsterdammer, Joost Vullings, NOS en Henk Nijbouw, financieel woordvoerder. PvdA, Tweede Kamerfractie. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik heb hier staan, na aanleiding van de reportage van Klaas... Kersttaart, politieke verslaggeving. Is dat zo? Is dat de kerst op de taart, politieke verslaggeving, een crisis? Nou, dit was in een, dit was in een nacht. En dat moet ik wel zeggen, die, die, die, die nacht... Joost nacht eh, ...hebben we wel hele mooie radio gemaakt. Met, met verslaggevers <laughs> op, de, op het Binnenhof. Die natuurlijk uh, uh, in die ruimte waar Ari Slop zat... wat hij net vertelde van de ChristenU, dat daar konden wij dan schimmen zien. En verslaggevers die dan zeggen... Ja, volgens mij zagen we nu net uh, Wouter Bos met die praten. Dat kon je dan een beetje zien. Dat was wel hele spannende radio. En dat ging de hele nacht door. Mm. Dat zijn wel hoogtepunten. Ja. Hoewel je ook wel denkt, van, nou, voor het land is het misschien niet zo goed. Maar voor, voor journalisten is het een hoogtepunt. Ja. ook in die dynamiek hè, die, die uh, um, Arie Sloppen beschrijft. Dat je denkt, het gaat nu ook een hele eigen. Uh, het, het is los. Het kan ook nooit meer ten goede keren. Is het wel eens zo geweest dat er een anticlimax was? Dat iedereen zat, die crisis komt eraan. En de, de oppositie vrolijk, de pers er bovenop. En dat er dan gewoon allemaal doorgaat per ongeluk. Kan jij je dat herinneren? Of dat ooit gebeurd is? Nou, niet meer op het moment waar Aris Slob nu naar verwijst. Maar er wordt wel heel vaak, vind ik, vanuit de, de, de media geroepen... Het, het is crisis. En ik bedoel dan nou niet de economische crisis. Mm -hmm. nee, maar de en, en zo vaak dat het bijna uh, de, de vergelijking... de honderd eerste keer reageer je niet meer. Maar wat ik eigenlijk heel opmerkelijk vind aan, aan uh, wat Aris Slob zegt... is dat hij uh, toch heel erg verwijst naar de dynamiek die dan de media zouden uh, uh, he, in de media, mm -hmm. waarvoor het inderdaad vooral als je radio doet natuurlijk van weekblad is dat heel anders. Uh, um, uh, uh, dat, dat, hij doet bijna alsof dat de oorzaak is. Terwijl ik denk, ja, sorry hoor. Maar volgens mij hadden jullie intern een probleem. En, en daar gaat, dat vond ik wel jammer. Daar gaat hij dan eigenlijk niet op in. Van, hoe, hoe leg nou eens uit? Waarom gaat het dan intern zo verkeerd? Hmm. Zijn dat de peilingen? Willen, zijn jullie het inhoudelijk ergens niet over eens? Konden Bos en, en Balkende uiteindelijk niet meer met elkaar doorheen deur? Uh, dat... dat ja, dat ja. Vind nee, ik maar dat is jammer. De, Hij geeft de, bijna ik. onze schuld. Nee, dat begrijp, maar de schuld. En de bevolking. Maar het was, ja. maar het was, maar het <laughs> was de vraag natuurlijk. Ja. Wat komt er op gang. op het moment ja. dat die verder hangt. en dat je ook echt ziet dit gaat mis. Ja. Wat er ja. hier dan gebeurt. Dus dat ja. is wel het. Nee, was nee, nee niet maar om aan te geven. Maar, maar zij zijn zelf. waar ik naartoe wil. is dat het vaak. de politiek zelf is. en met name binnen een coalitie waarom het fout gaat. En als wij dat beschrijven. Uh, uh, ja, dan moeten, moeten ze. Dat is een symptoom van hun eigen crisis. Ja, Hebben jullie al een draaiboek klaar liggen. voor het geval. Ja, ik verbaasde me een beetje over het begin. Ik ben dus de eerste week na het recess. Ik denk, we hebben er allemaal weer zin in. Ja, we gaan eens even. En er is natuurlijk ook best veel gebeurd, ook de afgelopen maanden. Ja. Ook tijdens het recess zijn wetten ingediend, zijn akkoorden gesloten, wordt een beetje schamper over gedaan, maar echt op alle belangrijke mm -hmm. terreinen: onderwijs, energie, ook voor de toekomst, financiële sectorhervorming. Dus het kabinet is gewoon eigenlijk echt aan de slag, uh, ook goed bezig. Uh, doet belangrijke dingen. En dat is zo'n crisis met Arik uh, beschouwing Waar ik het trouwens met Alkje van Roesel eens ben. Dat je niet dat je nooit, ja. eigenlijk in, in, in beginsel nooit, de media de schuld moet geven. Maar er altijd onderliggend. Zonder dat de enige reden voor is, ligt niet voor het geval dat een, een draaiboek klaar. Dat is niet zo. Nou, niet dat het mij bekend is. Daar zijn we helemaal niet mee bezig. We zijn nee. bezig om uh, het land uit de crisis te, te, proberen met, te krijgen. We zijn bezig met een Haags relletje. De zogenaamde strandwandeling. Ja. De opening van de Telegraaf vanmorgen. <laughs> Top van de coalitie heeft tijdens de zomer met d gepraat over toedrain tot kabinet. Dat is mislukt na strandwandeling tussen Pechtold en Samson. De toenadering zou het initiatief zijn van Halbe Zijlstra. Hij ontkent dat van de VVD-fractievoorzitter. Uh, NRC meldt dat het initiatief was van Pechtold zelf. Uh, Joost, wij uh, hebben beneden rondgelopen bij de patatbalie, de wandelgangen en we hebben tal van interviews gezien. Jij hebt zelf geïnterviewd. Um, wat is nou jouw uiteindelijk jouw conclusie van wat hier gebeurd is. De strandwandeling heeft ten eerste niet plaatsgevonden. Dat is een heel leuk beeld. Maar ze hebben gewoon samen bij een strandtent gezeten. Dirk Samson en Alexander Pechtold. En in de reconstructie zal je zien... dat dat gesprek uiteindelijk voor het verhaal... helemaal niet zo belangrijk is. Wel heel smeuig, natuurlijk. Om een zomerflirt op het strand. Als je de interviews... want dat was de vraag terugluistert... die hier vanmiddag rond het vraaguur zijn gehouden... dan zie je een halve Zelstra. met wie Alexander Pechtold een gesprek had. Die gewoon zegt... Ik... En de coalitie en het kabinet hebben gewoon niet gesproken met Alexander Pechtold of met wie dan ook over verbreding van de coalitie. En dat zegt hij wel als je het wil, zou hij het nu nog staan zeggen? Gewoon geheel overtuigd van zijn, van zijn eigen gelijk. En Alexander Pechtold, die de afgelopen dagen, want dit is iets wat sluimert al een mm. paar dagen. Uh, of de record, het altijd glashard ontkende: zei van nee, nee, nee, het was juist dus de coalitie die het is, die het is aanbood die zodra dus de microfoons aangingen, uh, uh, begon hij dus eigenlijk vage taal uit te slaan. Maar hij ontkent het dus niet. Als je de band helemaal terugluistert, mm -hmm. dan zegt hij van... Uh, ja, ik heb veel van dit soort gesprekken, maar en als er wat uitkomt uit zo'n gesprek... dan laat ik weten wat er uitkomt, maar er is niks uitgekomen, dus zeg ik u niets. Ja, maar heeft u daarin ge gevraagd een halve Zelstra van... Uh, mogen we het kabinet in en dan wil ik wel uh, ministers leveren? Uh, nou ja, en dan, dan krijg je dus allemaal weer van die antwoorden die ik net gaf. En dat ja. gaat zo, zo twee, drie mm. minuten door. Mm. Dus het is wel opvallend dat, dat hij niet meer ontkent. Maar ook okay, mm. de vraag is natuurlijk... Uh, wie heeft er belang bij? Het is van beide kanten, zou het een vreemd initiatief zijn eigenlijk. Wat voor belang heeft de coalitie erbij om D66 erbij te halen? En maar, wat voor belang heeft Pechtel erbij? Nou, de reden waarom ik dacht dat het een raar, raar verhaal was... is het volgende... D66 is onvoldoende, heeft onvoldoende zetels in de Eerste Kamer... om dit kabinet daar aan de meerderheid te helpen. Nou. Dat is één. Twee, uh, als dus alleen D66 zou zijn, is dat niet genoeg. Dan, dan kun je weer terug naar vorig jaar. Waarom hebben ze vorig jaar ook niet uh, breder gekeken? Omdat toen elke keer het verhaal was... ja. Uh, als je in de Tweede Kamer niet nodig bent, dan hang je er toch maar een beetje bij en heb je onvoldoende macht. Dat laatste kan dus verkeerd geweest zijn als je ziet het missen van de stemmen in de, uh, in de Eerste Kamer. Dan had je altijd nog CDA erbij kunnen halen. Maar CDA heeft van begin af aan, BUMA heeft altijd ja. gezegd, de fractievoorzitter, dat doen wij niet, we zijn nu Vandaag bezig. Want, ja. En daar hebben ze hun redenen voor. Dat ja. is niet om het kabinet niet te steunen, natuurlijk ook. Maar ook omdat ze met zichzelf bezig zijn. Ja. Ze hebben nog niet al een klap gehad. Dus ik, snap, ik, ik, ik, ik snapte het niet. Nee. En, niet. en, en of, of er is één van de twee licht... of ze hebben langs elkaar heen gepraat. Ja. Eén van de twee. Henk, je, je kan ook zeggen, zoals Aukje hm. zegt... ik snap het niet, en dan kun je vervolgens hm. de conclusie trekken. Dus het zal wel niet waar zijn. Nou ja, de premier heeft vandaag ontkend dat de coalitie... en dat ja. hij het uh, initiatief heeft genomen. En er komt een brief uh, voor zes uur op verzoek van uh, Wilders uh, naar de Kamer... waarin ongetwijfeld uh, woorden van gelijke strekking staan. En, dan, ja. en, en hij heeft ook gezegd, het is niet aan de orde. We zijn het ook niet van plan. En volgens mij is daarmee dit, uh, nou ja, dit, dit, uh, ja. dit dossier weer gesloten... en kunnen we weer aan de slag. Okay. Want, ja. Ja. Ja. Nou, wat ik, wat ik ook zo opmerkelijk vond dat, dat het nu naar buiten komt... is het volgende, dat ik al voor het recess en dit zou dan in het recess geweest mm -hmm. zijn... Hè, want we hadden een slecht voorjaar, dus toen gingen we niet naar het strand. Toen hoorde ik al uit meerdere, meerdere bronnen... dat ze, ik zeg het even onparlementair, heel erg baalden van D66. Want D66 bij elk van die akkoorden of deelakkoorden... of wat dan ook, overvroeg. Daar was niet mee te praten, zeiden ze. En ik heb zelfs die klachten gehoord van mensen van oppositiepartijen... die hoopten dat ze op die manier aan een akkoord mee konden doen. En die zeiden tegen mij, we balen van Pechtelt want hij overvraagt. Dus ik, kon, ik kan het niet plaatsen. Ja. Het wordt steeds duisterder inderdaad op deze manier. Of helderder, ja. ja. Nou, la laten we maar niet alles is lo altijd logisch, hè, in de politiek. Je speelt natuurlijk ook gewoon... Uh, uh, uh, of hetzelfde gaat, persoonlijke motieven een rol, uh, persoonlijke ja, ambities. Dat kan natuurlijk, ja. natuurlijk. Maar ja. je kan zeggen, dat zou dan in dit geval de persoonlijke ambitie van Alexander Pechtelt uh, kunnen zijn, natuurlijk. Die ook wel een politiek dier heeft, uh, is en het in de vingers heeft. En ook wel weet dat, die, dat dit een ontzettende faux pas kan ja, ik zijn. Ik vind mensen... ook van dat het een beetje gênant is, bijna. Ja, nou, maar ik heb meer mensen gezien die ik heb hier zien weggaan. waarvan je dacht, ja, maar die weten toch wel hoe het spel hier gespeeld wordt. En hm. toch kan er een dag zijn waarop je jezelf overschat, het even niet helder ziet uh, en dan kan ja. je toch onderuit gaan. Ja. Uh, Henk Nijboer, er is weer eens gelekt uit de behoudingsplan voor Prinsjes. Dat gebeurt elk jaar. Helemaal niks bijzonders. Ik heb zelf de indruk dat het dit jaar wat erger is. Of erg, uh, niet in de morele zin, maar he heviger dan andere jaren. En wat nu weer gelekt is, dat is minister Schippers van Zorg. Die wil toch liever geen inkomensafhankelijke eigen bijdrage, Ook wel eigen risico genoemd in de zorg. Stond wel in het regeerakkoord. Het PvdA wilde dat heel graag. Dat is geschapt. Maar dat moet dan gecompenseerd worden. En dat wordt dan gedaan door een zorgtoeslag voor de lage inkomens. Inkomens en hogere belasting voor hogere inkomens. Is dit waar? Is nu de vraag Henk Nijboek P van a. Ja, ik kan natuurlijk uh, op, op stukken van de, die met Prinsjesdag naar de Kamer komen, kan ik verder uh, niet op ingaan. En dat weet ik ook eigenlijk. En dit zijn mediaberichten, dus Dit zijn mediaberichten. Media media media <laughs> uh, ik heb eerlijk gezegd, ik ben nu voor het eerst natuurlijk Kamerlid. Hè. En mm. ik heb in, in de zomer uh, verschillende berichten uh, gezien, zowel in, uh, nou, in verschillende dagbladen ook. En de ene keer dacht ik, oh ja, dit kan wel eens in de buurt komen, en de andere keer helemaal niet. Uh, we denk je hierbij? We dachten gewoon bij, wij, wij we wachten je je tot hier Prinsjesdag Heb Je hebt hier ook gedacht uh, bij gehad, denk je het kan in de buurt komen, of zeg je helemaal niet? Daar heb ik, heb ik heb ik ook gedachten bij gehad, maar die ga ik niet met u delen. Wij wachten gewoon netjes op Prinsjesdag als Kamer... en dan reageren we op Maar helemaal los van, van het feit of het waar is of niet. Is het een goed idee, zo'n zo soort <lacht> uitval. Nee, het regeerakkoord staat, staat fantastisch goede ideeën... maar soms wordt het ook geamendeerd. Uh, we hebben het de zorgpremie uh, bijvoorbeeld gezien. Dat is soms ook een uh, goed idee voor sommige partijen. Maar we, of dat gebeurt, zullen we zien. Heel uh, eventjes onderbreken. We moeten eventjes naar uh, Nieuws. Marjan Koekoek in Hilversum. Ja. De PvdA laat haar verzet tegen de JSF als opvolger van de F-16 varen. Volgens goed ingevoerde bronnen in Den Haag is daarmee de kans groot... dat het kabinet nog deze maand een besluit neemt over de aanschaf van 35 JSF's. Daarmee komt waarschijnlijk een einde aan een discussie die Den Haag al jaren bezighoudt. Want in 2002 besloot het Tweede Kabinet-Kok dat Nederland zou meedoen aan het bouwen van de JSF. Een jaar daarna zijn in de Kamer vaak grote vraagtekens gezet bij het project... Met name omdat het gepaard ging met voortdurend hoger uitvallende kosten. De PvdA is lang kritisch geweest, maar na verluid vindt de PvdA... de JSF nu de beste straaljager voor de beste prijs. Tot zover. Nou, het, het is maar dat, dat we hier uit. zitten. Heeft op ons gewacht, denk ik. Hé, hey, Nijboer, <tie> PvdA, reageer gelijk maar. Hoe ga je dat verkopen? 4 miljard gaat dat kosten, geloof ik? Ja, er wordt hier nu een conclusie gebracht. Ik weet niet waar dit vandaan komt. Hè? Want ik nee, zit hier ik gewoon weet, bij ik u Ik weet het in wel waar die vandaan u, komt. Heel veel weten waar het vandaan komt. Nou ja, het uh, is een verhaal van Wilco Boom. Dus uh, alle credits voor mijn college, collega. Maar collega, ik heb ja. wel. Hij uh, heeft veel gesprekken gevoerd de laatste dagen. Bij een aantal van die gesprekken ben ik geweest. En het komt er meer dat iedere PvdA die je spreekt, die zegt: het besluit is nog niet genomen. Maar hij komt er. En ja, dat kan nog, uh, hooguit kan de rekenkamer nog zeggen het is te duur. Dan komt hij er niet. Maar er is niemand meer binnen de, binnen de Partij van de Arbeid die, uh, die, die zegt: de van, ervoor ja, gaat gaan... die ervoor gaat liggen. Ze hebben zich verzoend met de nederlaag die dus definitief wordt binnen nu en drie, vier weken of misschien deze week, volgende week, als het echte besluit definitief wordt genomen. Ze gaan niet meer in het verzet in de ministerraad. De fractie weet ook gewoon dat als, die, als het kan voor die prijs 35 toestellen voor het bedrag wat ervoor is gereserveerd, dan wordt het de JSF en geen mm. enkel ander toestel. Ja. Zijn jullie op de hoogte gebracht van in, de, in de fractie, nee, we, hebben in, we hebben in het regeerakkoord afgesproken dat daar een besluit over zal worden genomen dit jaar. En er zijn allemaal belangrijke uh, zaken moeten daarvoor. Uh, informatie moet daarvoor op tafel komen. Hè. Waaronder een rekenkamerrapport waar nu heel makkelijk even over wordt gedaan. Van, ja, nou ja, als dat ding uh, duurder zou worden. Of als het allemaal wel of niet kan. Dan, uh, dan maakt het niet uit dat het besluit is al genomen. Maar dat besluit is dus gewoon nog echt niet uh, genomen. Ja, maar dat dus besluit is, is inderdaad, inderdaad ook niet genomen. Mag ik heel even vragen ja, hoe zich voor dit voor verhoudt. Nou. Ik weet niet of Aukje dat weet of, of Henk Dijbeek, of Joost. Hoe zich dit verhoudt. Tot alle alarmerende berichten dat er opnieuw gesneden gaat worden op defensie. Dat er zelfs f 16s uh, uh, weg moeten. Dat er marineschepen niet afgebouwd worden. Dat heeft niks te maken met... Uh, dat gaat niet dwars door dit besluit heen varen. Nee. Er wordt door drie mensen Heer... Heer... Heer... Heer... meewarig neergeschud. Ik probeer het even okay. uit te leggen zonder het standpunt in te nemen. Ja. Maar dit, dit, hier is geld voor gereserveerd. En het is een beetje voor je eigen huis. Je hebt geld voor energie, je hebt geld voor de hypotheekakte okay. En je hebt geld voor eten. En uh, als je uh, uh, op eten gaat bezuinigen, moet je nog steeds de hypotheek betalen. En ze hebben blijkbaar uh, dus geld gereserveerd. Okay. Destijds al, onder kok. En daar zullen ze zich op beroepen. Oké. Okay. Ja. Uh, we hadden het over de... De deal, waarin Nijboer niks over wil zeggen... of dat waar of niet waar is... Uh, uitruil, uh, inkomensafhankelijke eigen bijdrage... en hogere belasting voor hogere inkomens. maar even heel kort samen te vatten. Volgens een lek is dit zo, hè? Laten Volgens een lek. Zeggen. Joost, weet jij zeker dat dit waar is? Ja, ik heb het nieuws gisteren zelf gebracht. Dus ja, ik, ik ja. ben ja. de laatste ja. van wie het moet vragen. Ik ben tot in het haar van, van mijn tijd overtuigd... van de juistheid van dit verhaal. Ja. Ja, daarom vraag ja, ik En me. jij ja, ook. Ja. ja, ja. Nou, ik... Ja. Ik, uh, ik kan natuurlijk Joost niet afvallen, nee. maar ik vind er inhoudelijk ook wel een logica in zitten. En daarom dacht ik ook uh, uh, dat het wel zou kloppen. Kijk, als je, als je in een inkomensafhankelijke uh, eigen bijdrage doet... En je, wil, je zet, en je zet ook in op dat er minder zorgvraag moet zijn... en het blijkt dat de mensen met de goedkoopste, premie, met goedkoopste eigen bijdrage de grootste gebruikers zijn... dan zet dat niet aan tot minder gebruik. Dus in, in die zin zou dat tegen elkaar inwerken. Hmm. Als, ben ik nog te volgen? Ja, ja absoluut. Uh, want dan zouden dus de laagst betaalden... Dat de, we hoeven het hier niet te hebben waarom zij het meest naar de dokter gaan. Misschien zijn ze ook het meest ongezond, daar ga ik niet over. Maar dus het doel zou toch niet gehaald zijn. Ja. En dan deal, is dat een mooie als reden. Als je zo'n deel zou sluiten als PvdA met de VVD... zou dit een goede redenering zijn om eronder te schuiven voor de Partij van de Arnhem? Henk gaat mij nu bedanken... Nou, ja, nee, ik, ga, ik ga niet in op wat op Prinsjesdag in uh, stukken gaat. Sommige dingen weet ik ook niet, sommige wel, maar dat, die kan ik niet zeggen. Dus, uh, ik ga ook niet helemaal in op redeneringen wie wel of niet gevoerd hebben. Laten dat we dan eens zijn. even kijken of wie er nog overzicht heeft over wat. Misschien dat je ons daar wat over kunt vertellen. Ja, uh, de bedoeling was een, begrotings, uh, een, een bezuiniging tot, tot en met 2017 van 52 miljard. 46 uh, zelf bedacht en 6 opgelegd door Brussel. Uh, er zijn allemaal bezuinigingsplannen, et cetera... Uh, tot en met volgend jaar 23 miljard. Uh, maar er zijn natuurlijk ook allemaal dingen weggegeven in allerlei akkoorden. Wie heeft nog het overzicht? Uh, Kamerlid moet het overzicht hebben. Zeker. Nee, ik heb ook wel, ja, als ik zo, zoveel cijfers achter elkaar, door, achter elkaar hoor. en ook allemaal redeneringen door elkaar. dan denk ik ook, is het overzicht kwijt. Maar ik heb het overzicht uh, wel. Het is in de eerste plaats niet zo dat die akkoorden allemaal vreselijk veel uh, geld hebben gekost. Hè. Zoals het Sociaal Akkoord is per saldo, heeft dat niks gekost. Er zijn wel uitruilen gemaakt voor andere Zaken. Het energieakkoord kost per saldo geen geld. We hebben al in het regeerakkoord afgesproken dat we heel erg veel geld... echt miljarden aan duurzame energie, aan de toekomst van de duurzame economie besteden. Het zorgakkoord financiert zichzelf. He, ziekenhuizen gaan efficiënter werken, verspilling wordt aangepakt... en daardoor hoeft het basispakket ja, minder dus uit te het leggen. Dus Het, dus het, en het woonakkoord uh, is gedekt gewoon bij de voorjaarsnota... en dat zat op uh, een kleine 400 miljoen. Uh, maar wat moet er nog staat. gedekt worden in de begroting van volgend jaar? In de begroting van volgend jaar hebben we afgesproken om uh, 6 miljard aanvullende maatregelen te nemen. En dat is wat gedekt. En dan zijn alle gaten, dan, is het, dan ja. loopt het glad. Ja. ja. En dan lopen jullie ook op koers naar 2017. Zeker. Ja. Oké, nou ja. Heb, heb, heb jij nog Joos? een... Nou ja, de, de, de koers was natuurlijk aan het begin bij het kabinet Was er een andere koers uitgezet. Hè? Bedoel, het valt iedere keer tegen, dus het is wel. Uh, ja. Het is niet het, het, het, het pad waarmee dit kabinet begon. Maar goed, ja. hè, dat, uh, wat het CPB iedere keer zegt, er moet extra bezuinigd worden. Ja. Maar dan liggen ze wel op de koers van de extra bezuinigingen. Maar goed, nu wordt het heel technisch. Ja. Ja. Nou ja, we, zijn natuurlijk, we zitten in een enorme economische crisis. En wat, ja, wat ik zelf al een beetje... Ik word natuurlijk steeds de 3% wat mij voor de voeten geworpen. Hè. Als de begroting, als, de grens aan de begrotingstekort Brussel geeft. gaat het, ten koste van alles ernaartoe. Maar ook volgend jaar hebben we ook, ook met de VVD weer besloten... om die 3% gewoon niet te gaan halen. En dat, ja, je moet dus en verantwoord de begroting op orde krijgen... op een verantwoord uh, tempo. Dat betekent dat we wat extra zullen moeten doen. Maar je moet het ook wel een beetje, uh, nou ja, een beetje op een verantwoorde manier doen. En niet, en niet al te hard uh, ja, ja. Dat het al te hard aan staat. En daar moet je het evenwicht in zoeken. Dat is niet zo makkelijk. Uh, en dat probeert het uh, kabinet. En ik denk dat we daar uh, wijs mee bezig zijn. Ja, oké. Okay. Het is wel zo dat het geluid uh, aanzwelt om vooral niet te bezuinigen. Dat wordt wel oorverdovend uh, zo'n beetje. Er is geen econoom meer te vinden die dat niet vindt. En ook binnen de politieke partijen, ook uh, binnen de PvdA heb ik gehoord... zijn er mensen die zeggen dat moet niet en ook die 6 miljard niet. En wat is de vraag? Nou, de dus? vraag is dus: uh, is, is toch een, komt er toch een natuurlijk einde aan uh, die bezuinigingsdrift? Uh, uh, er, er komt één natuurlijk einde aan, en dit is als er weer groei is, dan zal er einde komen aan de bezuinigingsdrift. Uh, uh, binnen de uh, fracties, althans naar buiten toe van de twee coalitiepartijen, heb ik de indruk dat ze dat blijven verdedigen. Je hebt alleen nu de, de kandidaat, althans iemand die zich kandidaat wil stellen, Robert Baruch voor het Europees parlement van voor de PvdA. De de de en die wil deze discussie ja. uh, aankaarten. Die wil die 3% loslaten en dan, ja, en dan heb je misschien kans dat binnen de PvdA... maar dan heb ik het veel meer breder over de PvdA... De de dat de achterban ja. en daarna de kiezers van de PvdA... dat die zeggen, ja luister eens. En die, mee, en die dan meegaan in het verhaal van de economen... dat juist nu bezuinigen slecht is. Hm. En dan krijg je twee kampen. Ja, maar maar wel, we hebben ja. nu al twee jaar achter elkaar. Mogen wij van Brussel dus boven de 3% nemen. Ja, ja, ja, ja. Dus ja. in feite wordt het al twee jaar niet gehaald. Ja. Als, als, zodra dus Brussel ja. ons dispensatie geeft. Pakken we dat in dankbaarheid aan. Dus zo streng ja, zijn ja. we dan ook weer niet. Joost, nog Eens, dankjewel. Henk Nijboer ook bedankt. En je van Roesel van de Groene Amsterdammer bedankt. Lucella Carrasso zit in Hilversum voor uh, het Radio 1-journaal. Zometeen vast meer nieuws over de JSR. Goedemiddag. Zeker. Daar gaan we op door. Ook op die belastingmaatregelen. We hebben een... Boze VVD'er aan de lijn, een Oeh. raadslid uit Amsterdam... over wat er allemaal aan zit te komen. En dat droomboek voor de Nieuwe Koning is net uitgekomen... met alle mooie dromen voor dit land. Dus daar gaan we ook nog even naar kijken. Goed, dat zo meteen in het Radio 1-journaal. Dit is Radio 1. Maar nu eerst het NOS-journaal met Marjan Koekoek. De PvdA verzet zich niet langer tegen de JSF als opvolger van de F-16. Goed ingevoerde bronnen zeggen dat de kans nu groot is dat deze maand nog een besluit wordt genomen over de aanschaf van 35 JSF-straaljagers. De PvdA was lang kritisch, met name over de steeds oplopende kosten. Maar na verluid vindt de partij de JSF nu de beste straaljager voor de beste prijs. Er zouden geen betere alternatieven zijn. Het hoge beroep in de zaak van de gefilmde mishandeling in Eindhoven wordt met voorrang behandeld op 27 november. Het gerechtshof in Den Bos laat weten dat dat gebeurt vanwege de grote maatschappelijke onrust over de zaak. Twee verdachten kregen zes en drie maanden jeugddetentie. De eisen lagen veel hoger. Koning Willem-Alexander heeft op Paleis het Loo het eerste exemplaar van het dromenboek in ontvangst genomen. Het boek Mijn Droom voor ons Land, inspiratie voor de koning, is een nationaal geschenk vanwege de inhuldiging. Het moet een inspiratie zijn voor Willem-Alexander en voor het volk, zo zei voorzitter Weijers van, de in, van het comité inhuldiging. Bij een aanslag op de Egyptische minister van Binnenlandse zaken Ibrahim is zeker een dode gevallen... Een bom ontplofte op het moment dat het konvooi van Ibrahim langs reed. De minister was op weg van zijn huis naar het ministerie in Cairo. Hij bleef zelf ongedeerd.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 En hoe is het op de ongetwijfeld ook heel warme weg, Wijnandswaard? Ja, de grootste problemen die zien we op dit moment in uh, Noord-Brabant. Want daar zijn twee snelwegen dicht. Het gaat om de A4, onder andere, van Antwerpen naar Bergen-op-Zoom. Daar staat uh, een file voor Knopend Markiezaat En dat begint al op de A58 vanuit Vlissingen. Tussen de afrit Kruiningen en Knopend Markiezaat 14 kilometer maar liefst. Er is uh, nabij Knopend Markiezaat een vrachtwagen met hooi in brand gevlogen. Ze zijn nu bezig met het opruimen. gaat nog wel even duren. Je wordt naar het lokaal omgeleid. Elders in Noord-Brabant op de A67 van Eindhoven naar Antwerpen. Daar is de weg dicht bij knopen De Hocht na een ernstig ongeluk. Iets verderop bij Eersel. Het loopt daardoor vast op de randweg van Eindhoven. Vooral naar het zuiden op de A2. Voor knopen De Hocht staat inmiddels 8 kilometer. Verkeer richting Antwerpen kan het beste omrijden via Tilburg over de A58 en de A16. Het NOS Radio in Jounaal. Lucela Carasso. Goedemiddag. Natuurlijk volgen wij de G20-top... die vooral in het teken van Syrië staat. We horen straks uit Vlissingen of de burgemeester daar opstapt... die onder vuur kwam te liggen omdat hij onder meer barkrukken had gedeclareerd. En de VVD. Het scenario van vorig jaar lijkt zich te herhalen. Woede bij de achterban over afspraken die met de PvdA worden gemaakt. Dit keer de belastingafspraken. Maar eerst dat nieuws wat een kwartiertje geleden kwam. De PvdA heeft geen problemen meer met de aanschaf van de JSF. Dat is natuurlijk jarenlang, nou bijna decennia lang... volgens mij al meer dan tien jaar... een uh, hoofdpijndossier in die partij geweest. Wilco Boom in Den Haag, uh, Wilco. Lucella. Waar heeft de PvdA zich nu uiteindelijk door laten overtuigen? Nou, definitief is het allemaal nog niet... maar het vloeit voort uit een analyse van de internationale veiligheidssituatie... die het kabinet heeft laten maken. En die, die situatie die is buitengewoon ingewikkeld... met allerlei groeperingen zoals Al-Qaeda en Hezbollah die over steeds betere wapensystemen beschikken. Nou, volgens het kabinet heeft Nederland daarvoor een veelzijdige krijgsmacht nodig... met een luchtmacht die verschillende taken uit kan voeren. En de conclusie is dat de JSF dan toch het beste toestel is voor de beste prijs. Blij zijn ze er niet mee in de top van de Partij van de Arbeid. Ze hadden liever een ander toestel gehad... want ze hebben altijd een uh, haat-liefde verhouding gehad met de JSF. Met meer haat dan liefde. Maar uh, zoals een, iemand uit de partij uh, deze dagen zei, we zitten gewoon klem. Ja, en wat moet hij uiteindelijk gaan kosten? Was dat nou 4 miljard? Is dat ermee gemoeid? Ja, dat klopt. Er is in totaal een kleine 4,5 miljard voor uitgetrokken. En voor dat bedrag moet het ook. Het mag niet meer worden. En de verwachting is dat daar circa 35 toestellen voor kunnen worden aangeschaft. Dat is het budget voor een periode van minstens 30 jaar. Daar moet het bij blijven. En het mag ook niet ten koste gaan van andere krijgsmachtdelen. En dat heeft minister Hennis van Defensie ook eerder al aan de Tweede Kamer verzekerd. Welk toestel het ook wordt, het zal zeker niet ten koste gaan van de marine en van de landmacht. Nee, Het ging er net bij de VPRO ook al even over. Dit wordt nu bekend uh, in een tijd waarin ook bekend wordt... hoeveel mensen moeten gaan inleveren de komende jaren. Speelt dat nog een rol bij de PvdA? Zit ze dat lekker? Nee, dat zit ze natuurlijk helemaal niet lekker. Dat is een probleem. Aan de ene kant 6 miljard bezuinigen, en aan de andere kant, of extra bezuinigen... en aan de andere kant 4,5 miljard uittrekken... voor de aanschaf van een, van een vliegtuig. Ze snappen ook wel dat het lastig is uit te leggen. Maar het enige alternatief is... als je die 4,5 miljard niet uitgeeft aan de luchtmacht... dan koop je helemaal geen nieuwe straaljager meer. De F-16's die er nu zijn, die zijn bijna op. Dus als er niks wordt gekocht, dan heeft Nederland straks geen luchtmacht meer. En dat vindt ook de Partij van de Arbeid geen goede op. We moeten een luchtmacht hebben, want Nederland stuurt soms troepen uit. En sinds Srebrenica uh, krijgen die troepen altijd Nederlandse luchtsteun mee. Dus heb je Nederlandse vliegtuigen nodig. Dus. En ze hopen het met dit verhaal te kunnen uitleggen. En zullen er dan ook op wijzen dat het geld voor die straaljagers... pas uh, over op zijn vroegst vijf jaar uh, uitgegeven gaat worden. En die zes miljard extra bezuinigen, dat moet nu gebeuren. Uh, dat geld, die, die toestellen die worden ook pas over een jaar of vijf, zes worden de eerste geleverd... en hoeven dan pas betaald te worden. Dus voorlopig speelt het ook in die bezuinigingen... Geen rol. Met dit verhaal zullen ze proberen uit te leggen dat uh, ja, dat het echt niet anders kan. Nou, maar daar zullen ze denk ik niet minister Timmermans voor naar uh, voren schuiven, hè? om dit uit te leggen? Nou, dat weet ik niet. Die was vroeger wel heel erg tegen de, uh, tegen de JSF en zou dat dan nu moeten gaan doen, maar uh, hij heeft ook wel eens uh, een pleidooien gehouden voor een referendum over een, een Europees verdrag, het verdrag van Lissabon. Uiteindelijk kon hij ook heel goed verdedigen dat dat referendum <lacht> er niet moest komen, dus in dit geval zou dat het ook... Het is ook een ook uitzonderlijk ook... talent om die draai te <lacht> ja. maken, misschien. Ja, maar het besluit is overigens nog niet definitief. Formeel is het wachten nog op een rapport van de Rekenkamer. Die zoekt op dit ogenblik uit hoe het zit met de kosten. Dat is in de formatie afgesproken. Als de Rekenkamer concludeert dat er maar twintig toestellen kunnen worden gekocht, bijvoorbeeld, ja dan gaat het allemaal niet door. Maar de verwachting is dat de Rekenkamer dat niet zal concluderen. Dat die concludeert dat het inderdaad kan. Dan beslist het kabinet naar verwachting deze maand. En dan zal de fractie van de Partij van de Arbeid ook een uh, formeel besluit gaan nemen. Goed, welkom, Dank voor dit nieuws vanuit Den Haag. Dan de G20-top. Die is zojuist van start gegaan in Sint-Petersburg. Normaal gesproken praten de landen over de economie. Maar een strafexpeditie tegen president Assad lijkt nu dit thema te hebben verdrongen. David-Jan Godfra in Sint-Petersburg. David-Jan, um, er gebeurt natuurlijk ook veel wat je niet kan zien. Maar wat weet je? Zijn er al belangrijke gesprekken geweest? Ja, zeker. Die zijn al geweest. Allereerst heeft uh, president Poetin van Rusland zojuist uh, de conferentie geopend. Daar waren alle gasten bij natuurlijk. Maar daarvoor al zijn de leiders van de BRICS landen bij elkaar geweest. En dat zijn Brazilië, uh, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. Die hebben daar met elkaar over economische onderwerpen gesproken. En president Obama die heeft uh, de Japanse premier Abe al, uh, al gesproken. En uh, die staat uh, verder nog op het programma voor gesprekken met de president Hollande... de Franse president en de Chinese president uh, Xi Jinping. Uh, dat is opmerkelijk, want de ene, Hollande, is natuurlijk uh, medevoorstander van gewapend ingrijpen uh, in, in Syrië. China is daar uh, heel uh, sterk op tegen. Nou, Dat is interessant om te volgen wat er uit die gesprekken gaat komen. En wat opvallend is, is dat uh, Obama niet op het programma staat voor een gesprek met David Cameron, de Britse uh, premier. Uh, die heeft een, uh, een, een voorstel in het Britse parlement zien sneuvelen om mee te doen aan de aanvallen op Syrië. Ja, En kennelijk is hij voor Obama op dit moment is wat minder ja, het leven is hard hè, in de politiek. Uh, nu is Brahimi, de speciale VN-gezant, uh, ook opeens aangekomen in Sint-Petersburg. Wat wordt zijn boodschap? Ja, hij zal hier waarschijnlijk de, de, de boodschap van uh, zijn baas, Ban Ki-moon, uh, komen verdedigen. En Ban Ki-moon vindt dat er maar één oplossing is voor Syrië. En dat is een diplomatieke. In een internationale vredesconferentie moet de, de, de burgeroorlog daar worden opgelost, vindt, vindt Ban Ki-moon. En dat zal uh, uh, Brahimi hier ook ongetwijfeld komen vertellen. En dat is toch wel een klein beetje een overwinning voor de Russische president Poetin. Die ook voortdurend zegt dat er maar één oplossing mogelijk is voor Syrië. En dat is een politieke, een diplomatieke oplossing en uh, die verzet zich dus heel veel tegen militair ingrijpen op dit moment. Ja en en, en dan Poetin en Obama hè. Wat, wat verwacht je daar nog de komende dagen van? Ik denk dat ze elkaar op een gegeven moment wel gaan ontmoeten. Ook uh, bilateraal onder vier ogen. Een woordvoerder van, uh, van Obama heeft dat ook wel een beetje laten doorschemeren. Het zat officieel niet op het programma. Het was aanvankelijk wel de bedoeling. Maar door allerlei uh, onenigheid over allerlei onderwerpen zijn die officiële afspraken afgezegd. Maar ik kan me niet voorstellen dat, uh, dat die twee leiders, Poetin en Obama, gezien de spannende situatie, met name wat betreft Syrië, elkaar niet zullen spreken. Goed, dank uh, voor dit moment, David-Jan Godvoer. U. We praten verder over Syrië, want van het kabinet mogen er de komende twee jaar 250 vluchtelingen uit Syrië komen. Dan moet het gaan om kwetsbare mensen die in de vluchtelingenkampen worden geselecteerd, waar ze nu zitten of straks. Femke Jordens van de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN, is aan de lijn. Goedemiddag. Nederland biedt jaarlijks opvang aan 500 mensen. Die worden dan uitgenodigd. Deze groep uit Syrië zou daar onderdeel van uitmaken. Dat is natuurlijk een politieke beslissing. Maar het klinkt toch als een druppel op een gloeiende plaat? Ja, het is... Je moet natuurlijk ook zien het perspectief van de crisis. Er zijn op dit moment meer dan 2 miljoen Syriërs... die het land zijn ontvlucht. Die met name allemaal in de buurlanden zitten. Dus in Libanon zit er een heleboel Jordanië... Noord-Irak heeft nu een enorme uh, toestroom gekend, in, in, in, in, uh, in Turkije ook. Dus het is, als je dat bekijkt, als je dat afzet tegen de, tegen de 2 miljoen, is het inderdaad weinig. Maar het is natuurlijk ook een extreem grote crisis, een grote humanitaire crisis, in ieder geval in de geschiedenis van de UNHCR. En dan, nou ja, dan, dan zijn het er 250. Wie kiest die mensen dan uit, uit die 2 miljoen vluchtelingen? En het werkt eigenlijk als volgt. Uh, uh, UNHCR, de VN-vluchtelijke organisatie. Wij zijn degene die van tevoren een soort van voorselectie maakt. En uiteindelijk komt er vanuit Nederland komt er een delegatie vanuit een aantal overheidsinstanties. Bijvoorbeeld de IND, de Immigratie-Advisatiedienst, Buitenlandse Zaken, maar, maar ook Cora. Zij selecteren uh, een, een, een land waar ze naartoe gaan. En zij uh, gaan naar de betreffende kant toe en UNHCR heeft dan van tevoren een preselectie gemaakt. Zij bekijken die preselectie en zij gaan uiteindelijk uh, gesprekken aan met de vluchtelingen zelf en op basis daarvan bepalen zij dan wie dat daarvan in Nederland hervestigd kan worden. En dat zijn er inderdaad. Uh, uit Syrië 50 dit jaar in 2013, ik geloof 200 volgend jaar in 2014. Maar dat is toch ondoenlijk? Ik kan me voorstellen dat al die mensen die daar zitten, je aan zitten kijken en die op een lijst staan: van laat mij alsjeblieft gaan. Ja. In principe is hervestiging ook echt voor de, voor, de, voor de meest kwetsbare onder de vluchtelingen. Dus dan maar hoe je weet je wanneer je het meest kwetsbaar bent? Nou, dat zijn bijvoorbeeld mensen met acute medische nood. Als er bijvoorbeeld bepaalde medicijnen niet in het land van, uh, van opvang... verkrijgbaar zijn, uh, alleenstaande moeders, bepaalde minderheden... mensen die direct gevaar lopen. Dat zijn degenen die in aanmerking komen voor hervestiging. Sowieso is hervestiging is, is, is iets wat niet erg makkelijk is. Ik geloof dat 1% van alle vluchtelingen wereldwijd hervestigd wordt. Want wat is hervestiging? Mag je dan juist blijven of juist niet? Nee, dan, dan ga je dus uiteindelijk naar een, een, een ander land. En je moet het eigenlijk in een, in een context plaatsen... waarbinnen wij bijvoorbeeld zeggen... ...er zijn drie duurzame oplossingen voor vluchtelingenproblematiek. Eén daarvan is, je gaat terug naar het land... Waar je vandaan komt, of je gaat integreren in het land waar je opvang vindt, of je wordt hervestigd. En hervestigd is vorig jaar bijvoorbeeld met 22 landen hervestiging aangeboden. Dat zijn vaak de wat meer ontwikkelde landen. En zij nemen dan vluchtelingen op zonder dat vluchtelingen een asielprocedure moeten doorlopen. Ja, maar dat, dus, dus dat betekent dat ze hier in Nederland mogen blijven... of, of worden ze dan doorgestuurd ja. naar België? Nee, ze mogen ja. hier blijven. Ze mogen hier blijven. En Nederland biedt jaarlijkse plek voor 500 vluchtelingen. En nu heeft, uh, de Nederlandse overheid heeft gezegd... dat uh, van de 500 voor dit jaar er in ieder geval 50 uit, uh, uit Syrië uit komen. komen. Oké, okay, ja. en die worden dan uh, binnenkort uitgekozen. Uh, dank voor uw toelichting over hoe dat gaat. Femke Jordens van de UNHCR. Dank u. En, uh, Jeroen de Jager, onze verslaggever, is ondertussen op zoek gegaan... naar een van de vluchtelingen uit die groep van 250. Uh, want de vraag is, Jeroen, misschien zijn ze er al, hè? Uit Syrië, nou ja. hier. Ja, er zijn wel degelijk uh, de afgelopen maanden... elke maand wel zo'n 100 uh, vluchtelingen maar, uh, hier naartoe gekomen. Maar die zijn dan op eigen gelegenheid gekomen. Die uh, hebben daar geld voor, uh, blijkbaar. Ik heb mij laten vertellen dat dat rond de 11.000 euro heeft gekost... per vluchteling om hier naartoe te komen... Uh, dat wordt dan geritseld, maar dan uh, beland je dus gewoon in de asielprocedure. 900 uh, Syrische vluchtelingen zouden er nu in Nederland zijn. Die 250, uh, waar de vorige spreker het over had, uh, die uh, zijn dus op uitnodiging. Die hoeven niet in de procedure en daarvan is nog niemand gearriveerd. Dus 50 dit jaar, die zijn nog niet geselecteerd. Nou, die van 200 volgend jaar, dat moet dus, uh, moet dus nog gebeuren. Ja, want waar, waar kunnen ze uiteindelijk terecht als ze hier komen? Nou ja, zij dus worden meteen geplaatst in uh, de gemeente, uh, in huizen. Ze krijgen gewoon een huis toegewezen en kunnen hier dan blijven. Totaal dus 100.000 van die uh, kwetsbare minderheden, kwetsbare uh, vluchtelingen, zegt de UNHCR. Uh, daar is een soort verdeling ook voor gemaakt. Uh, inmiddels hebben de Verenigde Staten gezegd... wij kunnen er 45.000 opnemen. Duitsland uh, wil er 5.000 opnemen. Uh, vanochtend hadden wij uh, uh, Vluchtelingenwerk Nederland in de uitzending. En zij zeiden, uh, er zijn er dus nog 50.000 uh, die geplaatst moeten worden. Dat moet binnen Europa gaan gebeuren. En Nederland moet daar volgens een bepaalde verdeelsleutel... dat is uiteindelijk een politieke beslissing... moet daar een substantieel uh, deel van gaan nemen... Uh, 5.000 tot 6.000, zegt uh, Vluchtelingenwerk Nederland... voor 5.000 tot 6.000 mensen zou er in Nederland capaciteit kunnen zijn. Goed, Jeroen Jager, later uh, meer van, uh, vanuit, uh, van jou, moet ik zeggen. Uh, ondertussen kan ik u het laatste nieuws melden vanuit Vlissingen. De burgemeester die geeft daar nu een persconferentie... en hij heeft daarin net gezegd dat hij opstapt. Daar komen we later deze uitzending natuurlijk op terug. Nu de verkeersinformatie. Uh, twee snelwegen dicht, hoorde ik jou net zeggen, Wijnand uh, Ja, Drie zelfs, uh, oh, Ducella. Ja, er uh, staat echt bol van de problemen op dit moment, het uh, wegennet. 130 kilometer file, maar die afgesloten snelwegen, ja, die doen het hem wel. De A10, de Coentunnel, is net weer dicht te gaan richting Den Haag... na een ongeluk in de tunnel, dus van noord naar zuid. Het veroorzaakt natuurlijk file. Um, al wat langer dicht is de A4 van Antwerpen naar Bergen op Zoom... bij knoop het Markizaat, door een vrachtwagenbrand. Lange file op de A58 daardoor. En de A67. Van Eindhoven naar België is dicht bij knopende hoogte na een ernstig ongeluk. Verkeer van Eindhoven naar Antwerpen kan omrijden via Tilburg over de A58 en de A16. Het is uh, 16 minuten over half 5. Koning Willem-Alexander vroeg bij zijn inhuldiging om onze toekomstdromen voor het Koninkrijk. 6500 mensen hebben iets ingezonden. De beste verhalen zijn inmiddels gebundeld in een, zoals ze het noemen, droomboek. En het eerste exemplaar werd vanmiddag natuurlijk aangeboden aan de koning. Dat gebeurde op Paleis Het Loo. Menoré Meijer, jij was daarbij. Uh, hoe ging dat in zijn werk? Wie bood het aan? Hans Weijers, de voorzitter van het comité, bood het aan. Eh, hield in zijn toespraak eh, nog een beschouwing over waarom dromen nuttig zijn. Ja, juist in deze tijd van crisis, waarin iedereen eigenlijk bezig is met de moeilijkheden van alle dag... kan dromen hoop geven en ook eh, inspiratie. Daarna de overhandiging, eh, ja, onder toezicht oog van een groot aantal inzenders ook... die hun dromen in het boek terugzien, eh, kreeg de koning het overhandigd. En eh, hij zei, ik sta hier namens alle Nederlanders die graag dromen en daar eh, inspiratie uit krijgen. Nou, inmiddels uh, zijn koning en koningin, want die was er ook bij natuurlijk, uh, gewandeld door het park bij het Lo, langs een tentoonstelling. En dan moet ik zelf ook even kijken hoor. Dat zijn denk ik allemaal tekeningen waarop ook dromen worden uit, uh, uitgebeeld. En hier twee mensen met een armbandje Van, ik denk één van u is een droomindiener. Ja, ik heb, ik heb een droom ingediend. En dat is? Ja, het ging over dat ik meer bijen wil en meer uh, bloesembomen in, in de steden. Ja. En minder vervuiling. En waarom heeft u hem ingediend? Ja, omdat ik dat heel belangrijk vind en er uh, ja, mag gewoon veel meer uh, bloesem zijn, veel meer, ja. Ja, veel meer natuur in de stad en dat mensen zelf hun voedsel kunnen verbouwen in de ja. stad. Dromen, dat zijn het. Dat, die staan allemaal in het boek. Veel plezier, want u gaat naar de receptie met koning en koningin. Uh, uh, sommige zijn uh, utopisch, uh, sommige realistisch, uh, dat erkent de jury ook, uh, maar het is in ieder geval allemaal terug te lezen voor heel Nederland.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 Should get the same. How many times have you been told if you don't ask, you don't get? It. How many lies have taken your money? Your mother said you should. De, sun, de Stranglers, ja, ik hoop eigenlijk niet dat hij is uitgekozen... voor die tropische dag vandaag, maar goed, het zal wel. Uh, Willemijn Hubert, goedemiddag. Landelijke goedemiddag. tropische dag in september, en dat was even geleden. Ja, dat klopt, want de laatste keer was in 1991. En toen was het op 3 september... Het werd het 30,1 graden in de beeld en nu is het 30,3. Zo, dus en, en, en overal zon overgoten in het land. Ja, ja, het is volop zonnig en de beeld was niet eens het warmst. Voor, want in Brabant werd het 32,6 graden. Of tenminste, dat is het maximum tot nu toe. Maar ik verwacht niet dat er nog heel veel bij gaat komen... gezien de tijd van de dag waarop we leven. Dus eigenlijk een heel groot deel van het land, hele hoge temperaturen. Echt een zomerse dag. En morgen ook nog eentje. Ja, ja, ik zou zeggen, als je ervan houdt, dan uh, carpe en. pluk de dag. Want morgen is het uh, waarschijnlijk uh, weer de laatste. Misschien van dit jaar, maar ja, je weet het natuurlijk nooit. Morgen opnieuw hoge temperaturen. Of het in de beeld alweer 30 graden wordt, ik ga er niet mijn hand voor in het vuur steken. Maar we komen in elk geval uh, dichtbij. En morgen start de dag wel met zon, maar eindigt wel anders. Want we krijgen te maken met bewolking vanuit het westen. Daar hangt dan ook een beetje de maximale temperatuur die we kunnen behalen in de beeld vanaf. En uh, we krijgen ook te maken met uh, buien. In eerste instantie vooral in het westen van het land. En later. Later, in de avond, ook in de rest van het land. En daar kan ook wel onweer bij zitten. Ja, En uh, je zegt het is voorlopig de laatste, denk je? Want wat krijgen we voor weekend? Ik denk dat het weekend echt een flink stuk wisselvalliger gaat uh, verlopen. Dus uh, beide dagen een grote kans op buien. Voor zaterdag vooral dan in de middag en avond. En voor zondag eigenlijk gedurende de hele dag. En de temperatuur ligt een, ja, een heel stuk lager. Want zaterdag wordt het een graad of 22 en zondag 20 graden. En na het weekend zakt het kwik nog een paar gaatjes naar beneden. Oh, okay. Dus het is echt totaal ander weer. Ja. Ik denk niet dat het heel erg herfstig gaat aanvoelen. Want qua wind valt het in eerste instantie nog wel mee. Zo hard gaat het niet. En Voor, voor september oh. ook passend. Ja, toch? ja, helemaal. Ja, zeker. Ja. Willemijn, hoe ben je er, hoorde u? De Lego-blokjes doen het erg goed in Azië. En ook in Europa werd meer verkocht, ondanks de economische crisis. Qua omzet is Lego inmiddels de op één na grootste speelgoedmaker ter wereld. En qua winst zelfs de grootste, zo werd vandaag duidelijk. Lego maakte klinkende halfjaarcijfers bekend... en dat verdienen ze, dat geld niet alleen met blokjes. Kijk, dat we meteen weten waar we het over hebben. Ja, dat is duidelijk. Weet u nog hoe u eerste steentje eruit zag? Dat weet ik nog. Dat was een setje wat ik van mijn oom kreeg. Dat was van hem nog van vroeger. En dat waren de ouderwetse 1 bij 1 steentjes waar dat alfabet op staat. Op een industrieterrein in Ieperburg, die nieuwbouwlocatie aan de rand van Den Haag, ligt een klein stukje Legoland. Ja, maar eigenlijk is het een concept store. Een soort kruising van een showroom en een winkel? Ja, toch wel. George van de Nieuwenhuizen, u runt deze winkel, Brick Fever. Ja, Want zo heet de zaak, steentjes koorts. Hè? Dat is de vrije vertaling. Want daar heeft u last van. Ja, ik en alle anderen hier in het pand ook. Ja. In de spelletjesmarkt gaat het niet zo geweldig. En toch, Lego groeit. Hoe komt dat? Ik denk tweezijdig. Enerzijds zijn de ouders het ook wel beu... dat kinderen de hele dag op de computer spelen. En we toch willen dat de kinderen wat creatiever worden. Dus ouders die zeggen, uh, leg die iPad, leg die smartphone... nu maar even aan de kant, ga maar eens wat doen. Ik merk dat wel. De groei komt vooral uit Azië, China en omringende landen. Zuid-Korea, Singapore, Thailand, Japan zien we al heel veel, uh, heel veel markt. Uh, maar China is zo vreselijk groot. Daarvan is Hongkong nu het voorportaal... En maar daar gaat veel gebeuren. Want ze zijn net begonnen daar. De echte groei al daar moet nog komen. De eerste fabriek moet nog openen in 2017, meen ik. Het neemt niet weg dat het merk hele moeilijke jaren achter de rug heeft. Eigenlijk bijna kopje onder ging jarenlang verlies draaien. Ze hebben ook een slechte fase gehad tien jaar geleden. Ze werden te high-tech. Ze werden in die zin te high-tech. Maar misten ook de slag met het kind wat dus wel wilde gamen. Dus hebben ze een hele slimme keuze gemaakt... door destijds voor ja, de pocket modellen computertjes... De, de Nintendo Game Boy kent iedereen wel om daar spellen voor te ontwikkelen. Waardoor we volgens mij ook zien dat het kind... de poppetjes en, en de blokjes weer ziet op de computer. En wellicht zich weer genegen voelt om ook het echte setje te kopen. Ik denk dat ze tien jaar geleden een wake-up call hebben gekregen. En heel goed nadenken momenteel over wat ze doen en wanneer ze het doen. Ik schaamde me in het begin een beetje ervoor. Toen ben ik op internet gaan zoeken en toen bleek er een hele wereld voor boven te gaan. Een heleboel mensen in de volwassen leeftijd die helemaal gek zijn van de, van de steentjes. Vincent van der List, 33 jaar oud, Legofiel, legoloog. Hoe noemen we dat? Iemand die alles van Lego weet? Officieel heet dat dan Aval, een a een adult-fan of Lego. Oh. <laughs> U heeft het hele huis vol, hè? Ja. Mijn meisje wordt er af en toe gek van dat ik weer met iets anders thuis kom. En het halfhuis staat inderdaad inmiddels echt letterlijk vol. Ja, u bent de enige inwoner van Delft... met een Eiffeltoren en een vrijheidsbeeld in de woonkamer, denk ik. Hè? Ik denk dat ik wel een van de weinige ben. Die liefde gaat kennelijk nooit voorbij, hè? die liefde voor de steentjes. Bij de avond gaat hij denk ik nooit meer over. Hoe komt dat? Wat is nou het geheim? Je kan er echt alles van maken. Het is niet alleen maar een stukje plastic wat je kan stapelen... Er zijn onbeperkte mogelijkheden mee als je, als je een beetje creatief bent. Nu verschijnen er in rap tempo steeds nieuwe producten, nieuwe edities. Heeft u ook al uh, Hobbits in de slaapkamer? Nee, daar, daar ben ik niet aan begonnen. Het is toch een beetje de rage, hè? Dat is zeker inderdaad een, een rage geweest. Het is er weer een beetje vanaf. Oh, dat is alweer voorbij? Dat is eigenlijk alweer voorbij, ja. Is dat de truc? Er is iets populair, een film bijvoorbeeld... en Lego springt daar onmiddellijk op in door er een product aan te koppelen? dat dan zichzelf als het ware verkoopt? Ja. Meeliften op de kaskrakers. Dat is een hele slimme strategie. Ik denk dat ze goed hebben gekeken naar de Star Wars. Het was het eerste gelicentieerde product. En daar een jarenlange licentie voor gekocht. Ja, dat, dat doet het al jaren goed. En ik denk dat dat ook nooit meer overgaat. Lego, goede cijfers maakt het bedrijf dus vandaag bekend. Um, na het uh, nieuws van vijf uur gaan we verder praten met Alexander Bon... ...Amerikanist, werkzaam aan de Nederlandse Defensieacademie... ...over de opties van Obama en de manier waarop hij steun probeert te verwerven... ...in Sint-Petersburg voor een interventie in Syrië. En Teun Mulder die stopt met uh, zijn carrière als individueel baanrenner. We hebben contact met hem, waarom hij dat doet en wat hij gaat doen hierna. BNN Today. De sfeer is donker, het is heftig, het is rauw. Vanavond om half negen. Ja, zo kom je ook op mij over. Het weinig gelachen. Op Radio 1. Nou ja, wij, wij doen er heel hard ons best voor. Hè. En dat had hij best wel mogen laten zien. Ja, ja, ja. je kan die buikspieren niet acteren, hè? Nee, nee zeker. Nee, dat is lastig. Zeker niet. <laughs> Luister en kijk mee op radio1.nl. Staat de webcam aan? Ja. Want ik heb mijn buikspieren acteren <laughs> nou. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.